1 uur De Radio 1 Sportzomer Deon de Graaf en Jurgen van den Berg uh, present zijn we allemaal. Van den Berg is de graaf ook weer terug. Jawel. Danspartner voor de komende week. Mooi. Uh, goedemiddag allemaal. De komende uren volgen we de Nederlanders die in actie komen bij bijvoorbeeld het zeilen, bij het schieten, bij atletiek en de paardensport natuurlijk. En wie wordt de nieuwskenner van deze week? De eerste die aan de bak moet is hier in Londen. Het is Leon Verduin, een student bedrijfseconomie uit Groningen. Nu eerst het NOS Nieuws. Hier is Jan van der Putten. De Syrische premier Hijab is ontslagen. Dat is bekendgemaakt door de Syrische Staatstv. De reden van zijn ontslag is nog niet duidelijk. Er zijn onbevestigde berichten dat hij is gevlucht. Volgens een Jordaanse overheidsfunctionaris zit hij in Jordanië. Hijab was pas enkele maanden premier. Het trad in juni aan na de Syrische parlementsverkiezingen van mei. Die waren, volgens de oppositie, een schertvertoning. Meer over de Syrische premier zometeen van correspondent Sander van Hoorn. Privékliniek Lasersurgery in Haarlem is op last van de inspectie voor de gezondheidszorg onmiddellijk gestopt met alle behandelingen. Volgens de inspectie zijn de kwaliteit en veiligheid van de zorg in de kliniek op een aantal belangrijke punten onder de maat. Zo was er voor behandelingen geen noodmedicatie aanwezig.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 Het bedrijf heeft onder meer problemen met koel- en blusvoorzieningen... die moeten voorkomen dat de tanks in brand vliegen. Anderhalve week geleden werd het werk stilgelegd. Mogelijk mag al binnenkort weer een aantal tanks gebruiken. Het bedrijf moet daarvoor eerst toestemming krijgen van de provincie Zuid-Holland. De Friese politie heeft tijdens de eerste drie dagen van de Sneekweek... meer bekeuringen uitgedeeld en ook meer mensen aangehouden dan vorig jaar. De politie. We hebben de afgelopen drie dagen, de eerste drie dagen van de Sneekweek hebben we 34 mensen aangehouden. En dan moet je vooral denken aan mensen voor belediging, voor mishandeling, open geweldpleging, vernieling. En daarnaast hebben we 124 mensen die van onze bekeuring gekregen, onder andere voor drink van alcohol of straat, voor boldadigheid. En wat opviel waren het grote aantal wilplasters, 46 in totaal. Deze mensen hebben een bekeuring van 120 euro gekregen. En volgens de politie is de sneek even gezellig als vorig jaar... maar zijn er meer boetes uitgedeeld omdat de politie strenger optrad. De sneekweek duurt tot en met donderdag. Op de Olympische Spelen heeft Robert Lathouwers zich op de 800 meter voor de halve finale geplaatst. De 29-jarige Nederlands kampioen eindigde... in de laatste van zeven series als tweede. En het weer, vooral in het binnenland buien met kans op onweer. In de kustgebieden droog en zon en het wordt ongeveer 21 graden. Morgen eerst wat buien, in de middag droog en vrij zonnig en een graad of 20. ANWB Verkeersinformatie, files door wegwerkzaamheden. Op de A27 vanuit Gorkum naar Utrecht, bij Nieuwegein 2 kilometer. En op de A50 van Arnhem naar Os, voor knooppunt Ewijk 7 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Vol prachtige, tijdloze ready. Home Again van Michael Kibanuka. Nu voor 12,99 bij Free Record Shop. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Straks komt surfer Casper Bouwman langs, goede vriend van Dorian van Rijsselbergen... die morgen officieel het goud gaat winnen. Maar eerst nog even terug naar het Olympisch Stadion. Hier zijn live vanuit Londen, Joden de Graaf en Jurgen van den Berg. Want Andy heeft zijn meetstokken bijgepakt. en hoe ver gooide Rutger Smit die discus nou? Precies 63 meter eh, rond. En dat betekent dat hij op dit moment op de 13e plaats staat. En de beste 12 gaan door naar de finale. Erik D, die vanochtend eh, al bezig is geweest met 63, 55, staat op de 10e plaats. Het zal er om hangen, want eh, er zou ook zomaar een enorme verrassing in de maak kunnen zijn. Of is in de maak. Als Gert Kanter uit Estland, de Olympisch kampioen, die heeft zijn eerste ongeldig en zijn tweede 59-72. Dus die moet in zijn laatste poging uh, dat uh, nog even recht zien te breien. Het zal niet makkelijk worden. Rutger Smit moet nog zijn tweede poging gaan doen. En dat, uh, dan moet hij echt voorbij de 63 meter 40, want dat is op dit moment de twaalfde plaats. De Syrische premier Riyad Hijab is overgelopen naar de opstandelingen. De Arabische nieuwszender Al Jazeera heeft een verklaring daarover uitgezonden van de woordvoerder van Hijab. Correspondent Sander van Hoorn... Sander, waarom is hij vertrokken? Wat zegt hij daarover in zijn verklaring? Omdat hij uh, geen deel meer wil uitmaken van uh, dit regime. Dat barbaarse uh, terroristische regime... zegt hij dat alleen maar de taal van het bloed uh, verstaat. En hij was nog maar twee maanden in functie. Daarvoor was hij minister van Landbouw, maar twee maanden als premier. En uh, nu is hij dus overgelopen. Ontslagen, zeggen de Syriërs zelf. Maar ja, dat proces dat hebben we al eerder gezien... toen er een uh, ambassadeur overliep. Uh, die werd ook nadat hij al was overgelopen, werd hij ontslagen. Dus dat is een... Uh, ja, een doekje voor het bloeden, zeg maar, wat de Syrische regering daarop probeert te leggen. Ja, en dat wou ik zeggen, hij is niet de eerste, hè? Die is uh, vertrokken. Ja, hij is, nou, nou ja, wel de eerste die zo hoog is. Uh, tot uh, ja. nu toe hebben we natuurlijk militairen gezien, we hebben wat ambassadeurs gezien. Maar de premier, ja, dat is toch wel een signaal. En dat signaal, dat wil hij ook heel duidelijk geven. Hij zei net bij monden van zijn woordvoerder in die verklaring... twee dingen die ik wel heel interessant... Vond. De eerste is dat hij zei... ik heb meer dan twee maanden uh, ontsnapping gewerkt. En dat betekent dus dat hij het al wist dat hij dit ging doen... nog voordat hij premier werd. Dat is interessant, want dat betekent dus dat hij misschien wel premier geworden is... juist om dit signaal uh, te geven. En wat je tegelijkertijd moet vaststellen is dat de controle... van de Syrische inlichtingendienst die er ongetwijfeld plaats heeft gevonden... voordat hij premier werd, dat hij dus niet zo heel erg goed was. Ja. Het tweede wat hij zei is... Ik ben de premier. Ik ben met mijn hele familie veilig weggekomen. Er mag nu geen excuus meer zijn voor lagere functionarissen om niet hetzelfde te doen. Dus, zegt hij met uh, zoveel woorden, uh, mensen loop over. Ik kan het, dus jullie kunnen het ook. Hij zou in Jordanië zijn nu. Is dat inmiddels bevestigd? Uh, die woordvoerder liet dat net in het midden. Dat lijkt wel aannemelijk omdat zijn hele familie daar op dit moment ook is. Uh, in Libanon lijkt me minder waarschijnlijk omdat hij daar uh, gewoon niet veilig zou zijn. Uh, de Libanese situatie maakt dat er toch nog altijd wel wat samenwerking is met de Syrische regering. Dus dat lijkt me uitgesloten. En als je vanuit Damascus komt, is de Turkse grens gewoon echt een stuk verder weg. Dus Jordanië ligt voor de hand. Ja, een aanslag op een televisiestation in Damascus. Een premier die overloopt. Kun je aangeven hoe groot die klap is voor Assad? Nou ja, die klap, ja, weet je, groot, maar niet fataal. Daar, daar kun je heel simpel over zijn. Uh, op dit moment is uh, wel duidelijk dat die premier uh, een, een, een trouw partijlid was... maar hij wordt door sommige analisten ook weer niet binnen de echte binnenste cirkel gerekend van uh, de Syrische president. Dat gezegd hebbend, uh, als je zo iemand laat overlopen en je wist er niet van... en hij is met zijn hele gezin in veiligheid weten te komen... ja, dan ga je natuurlijk toch binnen het kabinet, binnen je omgeving kijken... Wie gaat er nog meer zoiets flikken? Dus dat bezorgt natuurlijk de Syrische president en de regering een uh, onzekerheid. Ook al was dit misschien niet echt de meest belangrijke figuur. Ja, en de aanslag, of wat het dan ook was, die ontploffing in het gebouw van de Syrische staatstelevisie. Een aantal lichtgewonden, niet heel veel schade, maar toch in zo'n gebouw, wat heel erg belangrijk is. Hè, mediagebouwen in zo'n conflict zijn altijd belangrijk. Uh, ook dat is natuurlijk weer iets waarvan uh, het niet heel chic staat. En dat is van wat er vandaag gebeurt, is toch wel het grootste grootste effect, denk ik, dat inderdaad steeds meer mensen... die misschien niet achter de president staan, maar het systeem wel steunen... omdat ze die stabiliteit zo prettig vonden... dat steeds meer van dat soort mensen nu gaan denken... op welk paard ben ik eigenlijk aan het wedden? Dankjewel, Sander van Hoorn. En die Houtkamp, atletiek. Ja, ik uh, zit te wachten op uh, Rutger Smit, die... Uh... Uh, aan zijn tweede worp uh, moet gaan beginnen bij het discuswerpen. We hebben zojuist uh, wel een, uh, een kleine verrassing gezien bij de dames op de 1500 meter. Martinova, een uh, Russische, heeft uh, heel veel moeite om door te komen. Maar ja, misschien dat ze het nog redt op haar tijd. Maar ze kwam niet bij de zes besten in haar serie. Uh, Rutger Smit, nog even voor alle duidelijkheid, heeft 63 meter in zijn eerste worp uh, gedaan... Uh, hij heeft er nog twee te gaan. En als ik dan kijk naar het uh, totaal, dan staat hij daarmee op de dertiende plaats. En hij moet bij de 12 beste komen. Als hij 65 meter gooit, dat is de kwalificatie eis, dan uh, is hij sowieso door. En dat heeft hij in zijn armen, want hij heeft uh, dik 66 meter als uh, uh, persoonlijk record. Erik Cadet, 63-55 vanochtend in zijn eerste worp. Was uh, heel aardig, maar daarna twee ongeldige. En daardoor is het uh, nog altijd even afwachten voor hem of hij doorgaat. Hij staat... Staat nu eh, totaal op de tiende plaats. En nogmaals gezegd, de beste twaalf gaan door. De mix van nieuws en sport. De Radio 1 Sportzomer. My lady tap deal. Why do you sleep so still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 Tegenwoordig heette Yusuf Islam. Met dit is de tijd dat hij nog Cat Stevens heette. 1970 om precies te zijn. Lady Darbanville. Voor de Nederlandse ploeg in Weymouth was het een prachtige dag gisteren. Windsurfer Dorian van Rijsselbergen wist het goud te veroveren. Hij moet het nog wel omhangen en hij moet ook nog wel meedoen aan, uh, aan de medal race. We gaan erover praten met Casper uh, Bouwman. Hij was vier jaar geleden de Olympische surfer voor Nederland en ook uh, jarenlang de trainingsmaat van Dorian van Rijsselbergen. Casper, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe heb jij die dag beleefd? Ja, ongelooflijk <laughs> gisteren. Ja, het, is, het is zo spannend al dat hij, of eigenlijk zo ontzettend knap dat hij... Deze manier al kunnen afmaken. Ja. Twee dagen voordat de medal race begint. En uh, hij is al de winnaar. Ja, dat is erg uniek, hè? Ja, dat is ongekend eigenlijk. Ik heb het nooit eerder zelf maar mee kunnen maken. dat iemand zo dominant uh, de spelen heeft kunnen winnen. Ja. ja. Jij bent uh, zelf in uh, Weymouth. als coach van de Belgische surfse Sigrid Rondelet. Zij is uitgeschakeld. Klopt. Uh, is wel een heel groot contrast, dan, hè? Ja, absoluut. Het is een super groot contrast. Maar. Um... Ja, het is, ja, voor mij is het, het, het coachen, zeg maar, um, ben ik gaan opgepakt, of heb ik opgepakt in februari, um, eigenlijk met het feit om ja, gewoon nog mijn kennis zeg maar, te willen overdragen nu de Olympische sport windsurfer waarschijnlijk um, ook vervangen gaat worden. Ja. En met als doel daarnaast om gewoon veel ja, dicht bij het team nog te blijven, bij Dorian. Om het, om het echt ook mee te kunnen maken. Oh, dus je hebt die Belgen eigenlijk gewoon gebruikt om in uh, Weymouth te kunnen zijn. Nee, dat is niet waar. Dat oh, is zo okay. moet je het niet. Maar ah, nee, ze luistert toch niet te... mee hoor, daar kan je het toch nee, gewoon zo om. Ja, nou ja. Maar hoe ben, je, hoe ben jij haar coach geworden? Ik bedoel, jij wilde het graag. En, um, en wat gebeurde er toen? Ja, ik ben uiteindelijk. Ik heb jullie. Um, op het WK nog gesproken, zeg maar, voor 2012. Dat ja. was eigenlijk mijn ambitie om misschien zelf daar nog aan mee te doen. Ja. Toen ben ik eigenlijk in de periode daarvoor uh, benaderd of ik niet um, uh, wat dames wilde gaan coachen. Um, dat heb ik toen opgepakt en dat vond ik eigenlijk ook zo leuk uh, dat ik dat eigenlijk heb uh, ja, uh, blijven door. Ja, maar le leuker dan zelf meedoen? Om ja. dat te proberen. Ja, nou, omdat ik het zelf natuurlijk al heb gedaan en ik heb er ja. eigenlijk al een punt achter gezet in 2009. Um, Wist ik gewoon, als ik nog een evenement mee wilde doen... dan was het alleen maar als het evenement ook ja, met veel wind was. Ja. Maar Casper, ik begreep dat je per se geen mannelijke server wilde coachen. Geen mannelijke, klopt. Om, ja. om Dorian hier in, in de weg te zitten. Ja, het is, ja, we hebben gewoon heel veel kennis uh, in de jaren opgebouwd. En dat is ook waar, uh, waar Dorian zeg maar, in uitblinkt. Uh, met die kennis die we in die met Aaron en met Jury toen tijd nog allemaal uh, hebben vergaren. En ja, om dan die kennis aan een concurrent, een directe concurrent van Dorian te bespreken. Ja, dat gaat niet over mijn. Uh, toch, mijn ziel. toch is dat wel gek, want daar hebben we hem ook heel vaak over gehoord. Een van zijn beste vrienden is ook eigenlijk zijn grootste concurrent. Klopt. Dat is toch een rare situatie in die, in die surfwereld? Ja, het is uniek. Ja, is, je zit het niet vaak uh, in andere sporten, maar je hebt elkaar wel nodig. Um, windsurf is een hele individuele sport. Maar zonder goede trainingspartners, uh, zonder mensen om je heen die, uh, ja, die je tot het zijn tot drijven, ja, hoor je niet de beste. Mm. En... Maar dat gaat ook over landsgrenzen heen dus? Ja, absoluut. Ja. Ja. Ja. Blijf, blijf heel eventjes uh, bij ons, Casper. We gaan even naar Andy Houtkamp voor de tweede poging van Rutger Smit. Hij heeft uh, gegooid en het zal erom hangen. Ik uh, kijk naar het stokje wat die meneer in de grond heeft gestoken. Lijkt me iets verder dan de 63 meter. Nee, net niet. Het is 62,70 meter 70 voor Rutger Smit. Dat is jammer. Uh, hij heeft nog één poging te gaan. Uh, hij moet voorbij 63 meter en 40 centimeter. Dan uh, uh, zou hij in de finale zitten. Erik Ardeeval is nog altijd op de tiende plaats. We hebben... Twee rondes gehad bij het Werpen. Nog één ronde te gaan. Laten we door met Casper Bouwman in Weymouth Daar zit hij. Wij hier in Londen. Hij heeft natuurlijk alle verrichtingen meegemaakt van Dorian Gisteren. Die officieus goud heeft. Morgen mag hij het gaan ophalen. Wat voor jongen is dat eigenlijk Casper? Jij kent hem als de beste misschien wel. Ja, als de beste wil ik het niet zeggen. Maar ik heb hem wel in de jonge jaren meegemaakt. En um, ik moet zeggen dat het een, ja, een hele enthousiaste... Ja, gezellige, leuke jongen is. Die uh, echt barst van talent en barst van zelfvertrouwen. Um, eigenlijk in de afgelopen jaren heeft hij ja, toch wel gedomineerd in de 6 in klasse En um, ja, je ziet hem hier ook gewoon in het Olympisch dorp. Op het water zie je hem met zo'n grote glimlach. Zo ja. vol <laughs> zelfvertrouwen zie je hem rondsurfen. Ja. Heeft hij dat altijd al gehad, dat zelfvertrouwen? Of heeft hij dat moeten leren? Nee, dat heeft hij wel echt moeten leren. Ik weet wel dat hij... Ja, hij barstte van, van de... Van de had zeg maar voor de windsurfer. Hij vond het echt en wilde er alles aan doen om de beste te worden. Maar dat zelfvertrouwen ja dat bouw je op eigenlijk in die paar jaren dat je weet dat je gewoon dominant kan zijn. Nou, nou is dat surfen is een sport van vrijbuiters. Dat hoor je heel vaak. Maar hij lijkt daarbij wel, uh, laten we zeggen de, de ultieme vrijbuiters. Ja, nou ja, het is, een, ja, het is een, ja, een mooie persoon en ik denk dat hij um, de manier waarop hij ook wordt gecoacht door Erin heel erg los wordt gelaten, heel erg vrij wordt gelaten in, en ze doen en laten en um, dat maakt ze ook zo'n mooie per, ja, het, persoonlijkheid. Het lijkt me inderdaad niet iemand die je aan een lijntje moet leggen. En hij mocht natuurlijk ook die vlag al het stadion binnendragen. Dus in die zin hebben ze bij NOCNSF dat goed ingeschat natuurlijk ja. om, om hem dat te laten doen. Ja, ja, ja het komt allemaal eigenlijk allemaal goed uit. Um, de hele voorbereiding natuurlijk, um, afgelopen jaren hoe hij heeft gepresteerd. Nu met de openingsceremonie vlag mogen dragen, het grootste, ja, onwijs grote eer wat hij zelf ook aangaf. Um, ja, hier al jaren eigenlijk aan het trainen in Wayment en Een soort van zijn tweede huis geworden. En um, om dan op zo'n manier het zeg maar, kunnen, kunnen afsluiten. Ja. Dat is ook grappig om te horen gisteren die reportage ook die Ermen Wennemars heeft gemaakt. Die, die was in dat huisje van die, van die ouders. Die ja. hebben dus gewoon vanuit de achtertuin met een verrekijker... hun zoon gewoon de hele week uh, gevolgd. Ik vind het wel een mooi verhaal. Ja, nee, het is prachtig. Ja. En de familie is ook gewoon van door aan die... Ja, die staan zo achter hem en zo dichtbij hem ook. En um, het is gewoon uniek dat je dat op zo'n manier kan meemaken. Ik, ik weet nog heel goed het verschil van Beijing. Het is gewoon een hele andere wereld. Ja. Um, ja, Olympische Spelen die daar worden gehouden, of hier het zijn ja, twee zulke verschillende plekken. En het probleem wat je in China had dat het nooit je eigen was. Je kon het niet, ja, je, je was een beetje verdwaald. Ja. En uh, hier in Londen hebben ze, of hier dan hebben ze een prachtig huis aan het water waar ze al jaren trainen. En ja, vanuit de achtertuin het water op kunnen. Ja, hij, ideaal. Hij komt ook zo ontzettend ontspannen en relaxed over, maar ik. Ik, ben, ik kan me bijna niet voorstellen dat hij dat ik, constant is. Maar... Nee, dat, <laughs> dat, dat, dat verbaast ons ook allemaal. <laughs> en uh, en ja. ook heel rustig, dat was hij toch ook niet altijd? Nou ja, hij is ja, op zich ja, het is een, ja, een, een showmannetje. Ja. Hij uh, <laughs> ja, gaat gewoon op zijn emoties, op zijn gevoel gaat hij af. En soms heeft hij, ja, vindt hij het leuk om, om uh, ja, een beetje anders over te komen... Hmm. Kasper, kun je nog eens uitleggen? Want kijk, hij heeft, hij heeft, hij heeft daar een prachtig resultaat uh, gemaakt. En dan inderdaad al twee races voor het eind uh, weet hij al dat hij goud gaat, uh, gaat krijgen. Zeg maar. Um, ja. uh, maar toch, hoe, hoe moeilijk is het om, om uh, de beste te zijn in dat windsurfen? Uh, ja, het is, ja, het lijkt, uh, ja, hij maakt het zichzelf uh, gewoon heel moeilijk wel moeilijk tijdens de trainingen. En dat, dat merk je wel dat hij daar eigenlijk um, zijn winst boekt. Want het lijkt zo makkelijk hoe hij hier die serie neerzet van, mm -hmm. ja wat zijn het, zes eentjes, een paar tweede plekjes en het slechtste resultaat een derde plek. Is, ja, voor naar de buitenwereld toe lijkt het alsof, het, alsof de rest van de concurrenten, ja leuk dat ze meedoen, maar... <laughs> Die geeft je gewoon echt het nakijken. En, en hoe kan je het als server, hoe kan je het jezelf dan moeilijk maken tijdens training? Ik bedoel, gooi je dan een anker uit of zo? Of hoe moet ik me dat voorstellen? Een <lacht> anker <Ook> uit, ja. <lacht> nou nee, ja, of met een emmer achter de boord. Nee, nee. Ja. Uh, nee, ze maken het zichzelf gewoon, ja. Gewoon, ze... ze in de trainingen, zeg maar, uh, ja. Ga je eigenlijk net iets harder dan op de wedstrijd. Je gaat net iets langer door. Je maakt het jezelf net wat moeilijker. Mm -hmm. uh, je zoekt, ja, je zoekt gewoon situaties op waar je waar je weet dat je extra je hard je best moet doen, uh, daar trainen ze gewoon elke dag op. Liever, en... liever zo rot mogelijke omstandigheden, want daar word je uiteindelijk sterker van. Ja, daar word je uiteindelijk sterker van. En zeker als je dan in de wedstrijden vaart op de Olympische Spelen met een, met een, ja, een stuk minder mensen, bijvoorbeeld alleen maar 38 mensen. Ja, heb je in één keer veel meer vrijheid. En als je gewend bent om elke keer in moeilijke situaties te varen... Um, ja, kom ja. je er makkelijk uit. Ja. Nou, hadden we ooit goud met Stefan van den Berg. Uh, nu uh, in 2012 dus met Dorian van Rijsselbergen. En dan ja. verdwijnt het van het uh, programma op de Olympische Spelen. Ja, het is wel heel verpland dat Stefan van den Berg de eerste gouden medaille heeft gewonnen... Uh, toen het windsurf Olympisch werd. En Dorian wellicht de laatste. Ja. Wat vinden we daarvan, Kasper? Ja, ik weet niet. Ik vind het doodzonde... Ik zelf. En ik hoop eigenlijk uh, dat vanuit het ja, ISAF en vanuit uh, de organisatie hier... dat er toch nog wordt gekeken of het Windsurfen eventueel Olympisch kan blijven. Uh, oh ja, is de deur nog niet helemaal dicht? Ja, de deur is wel zo goed als dicht. Alleen er zijn wel ja, uh, zeg maar, ja, verschillende ja, manieren geopend om te kijken of het windsurfen toch nog teruggekomen. In november is de laatste besluit uh, wat wordt genomen bij de ISAF... Uh, ik, ik zelf schat de kans wel heel klein, maar ik hoop dat het ja, wellicht anders daarna in Rio of in, uh, in 2020 weer terugkomt. Nee, want ze willen het uh, vervangen door kiteboard racen. Uh, ja, dat kan me ook iets bij voorstellen daar in Rio. Daar zijn natuurlijk de omstandigheden ook wel mooi voor. Maar jij vindt het jammer? Ja, tuurlijk. Ja. Ja, windsurf is in mijn ogen de meest atletische zelfsport uh, die we hebben. Qua fysiek, qua mentaal, qua spektakel. Um, vind ik het zonde dat zo'n boordsport oh, ja, zo zeg maar, weggaat... in plaats van een, uh, een zeilboot die al ja. een jaren bestaat. Ja. Ja. Nou, geniet er nog even van dan. Want uh, mor morgen gaat het allemaal gebeuren... en dan krijgt u die gouden medaille ook echt omgehangen. Leuk dat je even bij ons wilde zijn vanuit Weymouth. Casper Bouwman was dat. Het kan uh, vandaag ook weer een mooie dag worden... voor de Nederlandse ploeg in uh, Weymouth. Maar het bouwmeester gaat voor goud in de laserradiaalklasse. Bijzonder is dat de zeilsters voor de race al de pers te woord staan was natuurlijk veel belangstelling voor de kanshebbers voor een medaille... waaronder dus bouwmeester. Um, ja, het is van tevoren wel een beetje te verwachten. We hebben het met z'n allemaal goed spannend gemaakt. Maar uh, ja, ik ben blij dat ik nog uh, een kans heb. Je kon nog lachen toen je aankwam rijden hier... ook toen de lens er meteen op stond. Ik bedoel, ben je al ontspannen? Nou, tuurlijk ben je wel zenuwachtig. Uh, maar het zou raar zijn als je dat ik niet bent. Um, maar ja, het is alleen maar zoveel wat je kan doen. We hebben keihard getraind en hopelijk kan ik alles wat we getraind hebben... gewoon goed uitvoeren. En Omstandigheden naar jouw zin? Uh, ja, het is ietsje zachtere wind. Ik denk, uh, eigenlijk heb ik elke keer zeg maar, een beetje op de backfoot gestaan deze hele week, omdat het constant harde wind was en die anderen mij er wel echt een voordeel daarmee hadden. Maar nu is het wel iets minder. Dus nu is alles gelijk. En uh, zeker op die baan ligt alles open. Tot slot, wie zie je als je belangrijkste concurrent? Het zijn vier mensen voor drie plekken. Ik bedoel, wie houdt je het meest in de gaten? Nou, ik ga gewoon zelf uh, aanvallen en die race gewoon uh, proberen te winnen. Want uh, je moet er gewoon, gewoon van uitgaan dat iedereen een dag van zijn leven heeft. En uh, hopelijk heb ik die ook. Maar het bouwmeester was dat dus vlak voor haar race. Die race wordt gevolgd door onze verslaggever Ayjolt Kloosterboer. Iold. Um, ja hoe groot zijn haar kansen? Ja, haar kansen zijn in feite net zo groot als die van haar drie concurrenten. Ze staan uh, op één punt van elkaar. Maar aangezien de medal race om dubbele punten gaat. Uh, is gewoon, uh, ja, het is gewoon een heel makkelijk uitgangspunt. Wie van die vier als eerste over de finish gaat, die heeft het goud. En uh, de nummer vier van dat rijtje, die uh, blijft met lege handen. Dus dat is gewoon zaak voor Marit: uh, gewoon nummer 1 worden. Ja, gewoon, ja, gewoon even winnen. winnen. Ja. Ja. Ja, ja, ja, ja, simpel ja, kan het niet zijn. Ja, ja, maar ze kan net zo goed met lege handen naar huis. En het is, uh, ja, het is echt Olympische Spelen. Het gaat er echt om. Het wordt gewoon uh, uh, man tegen man. In, in dit geval uh, vrouw tegen vrouw, boot ja. tegen boot. Het wordt echt bloedstollend spannend. Nou kennen we allemaal het verhaal van Marit. Hè? Ben Ainslie is haar vriend. Ja. Uh, gisteren goud gewonnen. Ja, dat zal alleen maar extra motivatie geven lijkt me. Ja, dat zal ze heel erg leuk vinden. Uh, alhoewel ik um, uh, denk dat ze niet zoveel contact hebben. Want zij focust zich natuurlijk uh, op haar eigen toernooi. Uh, zo doen ze dat meestal. Het, het is ook moeilijk om een relatie te hebben volgens mij als uh, topsporter. Want je bent zo vaak van huis. Uh, ik denk dat ze negen maanden per jaar... Uh, ...niet thuis zijn en, en, en dus ja zo'n relatie. Uh, het, het gaat uh, goed, heb ik me laten vertellen, maar daar gaat het natuurlijk oh, allemaal niet om. Het gaat even om haar uh, topsportcarrière en ze doet het fantastisch. heeft zich in een mooie uitgangspositie gezet al had ze het zelf liever wat beter gewild. Liever een, een beetje marge, daar baalt ze van. Maar nu uh, komt het erop aan en, en, en dat ligt haar wel, zou ik willen zeggen. Er staat net iets minder wind, hoor ik haar zeggen. En uh, ja, zij is wat lichter dan die andere drie meiden. Dus ik vind het wel prettig om te horen dat nu de omstandigheden voor alle vier gelijk zijn. Dan, uh, dan zijn er gelijke kansen. Ja. Jij gaat het volgen en zo gaan we daar meer nieuws hebben vanuit Weymouth. Wat betreft Marit Bouwmeester horen we dat. D dankjewel. Heel ontkomen. Castle, some nights I wish they just fall off But I still Wake up, I still see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 Hier is het laatste nieuws, Jan van de Putten. De premier van Syrië, Hijab, is gevlucht. Zijn familie zit in Jordanië, het is onduidelijk waar hij zelf zit. In de verklaring zegt Hijab dat hij geen deel meer wil uitmaken... van wat hij noemt het barbaarse en terroristische regime van Assad. Hijab zegt dat hij twee maanden aan zijn ontsnapping heeft gewerkt. De premier is tot nu toe de hoogste functionaris... die het Syrische regime de rug toekeert. Het Rotterdamse havenbedrijf heeft wateroverlast gehad. Door een zware hoostbui was er water in de transformatorruimte van het hoofdkantoor gelopen. De hele toren van 124 meter hoog is de stroom uitgeschakeld. Alleen de verkeersleiding van de Rotterdamse haven kan nog doorwerken. De Haarlemse privékliniek Laser Surgery moet onmiddellijk de behandelingen stoppen. Volgens de inspectie voor de gezondheidszorg is er van alles mis. De instrumenten worden onvoldoende gereinigd en er is geen noodmedicatie voor behandeling van patiënten. En de Friese politie heeft tijdens de eerste drie dagen van de Sneekweek 124 bekeuringen uitgeschreven. En 34 mensen aangehouden. Er waren vooral veel wildplassers. Dat is ruim twee keer zoveel als vorig jaar, die aantallen. Maar volgens de politie ligt het puur aan het strengere beleid. En het was niet minder gezellig in het centrum van Sneek. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Awb WBN Verkeersinformatie met nog steeds een file bij de werkzaamheden op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Tussen Renkum en Knopend Ewijk, 10 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Zometeen de nieuwste sportquiz, want die gaan we echt wel spelen. Deborah Blekkenhorst heeft de Sportzomerbus geparkeerd bij een accordionkamp in Borculo. Maar nu eerst de rentrée van Alberto Contador. Contador mag vanaf vandaag weer fietsen. Hij was tot gisteren geschorst vanwege dopinggebruik... maar vanaf vandaag is zijn straf voorbij en mag hij weer meedoen aan wedstrijden. De Eneco-tour die vanmorgen in Waalwijk startte... is de plek van zijn comeback. Trudy van Rijswijk tussen de fans. Het was al druk op de plek waar de bussen van de ploegen parkeren. Maar als de saxo ploeger aankomt, kan je helemaal niet meer lopen. Iedereen staat rond die bus... Als de deuren opengaan, stormt iedereen erop af met kleine cameraatjes en grote camera's. Ben je nog steeds fan? Ja, natuurlijk. Ja? Ondanks die schorsing? Tuurlijk. Ja. Hij ja. is toch uh... ja. naar straf gehad, Toch. Ja. Nou, het is nog steeds een moeilijk. <laughs> dat, dat is onmiskenbaar. Dat komt toch niet uit. <laughs> die komt er toch niet uit. Die uit, komt er toch, uit, toch niet uit om te zien. Die rijdt met de bus mee. Ja, heb je hem al gefotografeerd? Nee, nee, Niet te zien. Niet te zien. In de bus zit hij. In de bus, en nee, hij komt er niet de uit. Elf. Sapje, dus die staat daar dus uh, als tweede. Dat is zijn fiets. Ja, Kijk, dan dan zie je dan. De dan fiets dan is er, nou hij nog. Ja. Kom ze eraan? Komen ze eraan? Komen ze eraan? Ja, aan. Ja, daar is hij. Een klein applaus, maar vooral uh, fotograferen. Roberto zegt niks, hij pakt zijn fiets. Ja, dat hij. hij is wel in een uitstekend humeur, zo te zien. Dat is een klein mannetje. El Pistolero. Hij staat al op het podium. Meneer Desca, van de Renew Couture.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 Ja, bijdrage over de Eneco Tour. We gaan snel naar het Olympisch Stadion. Want Rutger Smit heeft voor de derde keer geworpen. in die? 63 meter en 9 centimeter. De allerlaatste man staat nu in de ring. En dat betekent dat uh, Erik Adé... Want deze laatste man, Ben Harrodine uit Australië, komt niet verder dan uh, Erik Adé. Uh, Erik Adé gaat als twaalfde naar de finale. 63 meter, 55. Het was uh, nog in de allerlaatste poging dat Gert Kanter... De Olympisch kampioen zich nog plaatste voor de finale. Rutger Smit met 63 meter en 9 centimeter eindigt uiteindelijk op de even kijken, 16e plaats. En dat uh, valt tegen. Net zoals het kogelstoten tegenviel bij de grote Groninger. Uh, is het uh, nu dus helemaal over en uit wat Olympische Spelen betreft. Gaat KD wel naar de finale. En uh, ja, dat is wel mooi. Dit is de Radio 1 Sportzomer. De nieuws en sportquiz. Ja, we beginnen aan een nieuwe week van die nieuws en sportquiz en uh, we hebben dat de afgelopen tijd steeds gespeeld met mensen die in Hilversum dan zitten, maar hier zit hij gewoon, de kandidaat van vandaag, Leon Verduin, van 22 jaar, student bedrijfseconomie in uh, Groningen en hij is hier in Londen. Wat, wat kom je doen, Leon? Uh, de sfeerproeven, uh, in het Holland heinekenhuis een beetje het feest meemaken en, uh, ja, vooral de sfeerproeven. Het is uniek dat het zo dichtbij is en, uh, ja. En je was weet... sportfanaat ook? Ja, absoluut. absoluut. Of bierfanaat vooral? Uh, sport. Ja. <laughs> en, en heb je ook nog wat uh, echt live kunnen zien? Uh, nee, we hebben nog geen tickets uh, voor uh, wedstrijden kunnen bemachtigen, we maar op zich het volgen op, de beeld is, op het beeld is ook prima. Ja. ja. En wat is je favoriete sport? Um, voetbal normaliter, maar niet op de Olympische Spelen. Ik denk dat ik hier het leukste vind. Uh, ja, toch al de 100 meter. Dat is het meeste ja. spanning geeft dat. En toch het grootste onderdeel van de spelen. Ja, ja zeker. was gisteravond natuurlijk een nou, prachtige actie. En we kijken of je uh, ja, een beetje als een speer gaat. Hè? Zoals die bolt uh, in die quiz. Um, <laughs> je bent de eerste kandidaat. Dus jij moet de hoogste score neerzetten voorlopig. Laten we dat gewoon doen. Eerste nieuwsfactor gaan we bepalen. Daar komt-ie. We hebben het fun, Niel. is compleet. Het is helemaal goed gegaan, we hebben zelfs zo'n plaatje gekregen... dus we hebben zelfs het oppervlak van Mars al even gezien. En dat hadden we natuurlijk pas na een uur verwacht, dus ja, het is helemaal perfect. Vanochtend half acht Nederlandse tijd heeft de NASA een wagentje op Mars neergezet. Wat is de naam van deze machine? Curiosity. Helemaal goed. Gaat op zoek naar uh, sporen van leven. Expeditie kostte 1,6 miljard euro. Vraag 2. Op Mars ben je natuurlijk niet zomaar. Die reis die duurt lang. In welke maand is deze Curiosity van de aarde vertrokken? November. Dat is goed, ja. 255 dagen heeft de verkenner een afstand van 567 miljoen kilometer afgelegd. We komen uit bij vraag 3. Een sportvraag. Nederland heeft dit weekend meerdere medailles gewonnen. Welke Nederlander kan zo'n gouden plak niet meer mislopen? Maar moet dinsdag nog wel even aan de wedstrijd deelnemen? Van oh, ja, Isselberger. Oh. Ja, ja, goed. Ja, goed ja. Inderdaad. Kan je bijna niet gemist hebben. Vraag 4: Er zijn negen races geweest, maar hoeveel heeft hij daarvan gewonnen? 6. Dat is ook goed. Ja, helemaal goed. Volgende vraag, vraag 5. Uh, dat is een fragment en uh, de vraag die daarbij hoort is, wie is hier aan het woord? Het is uh, op dit moment niet mogelijk om ons gesprek voor te zetten. We zoeken daar een oplossing voor om dat op een later moment wel te doen. Maar op dit moment, uh, zij vindt het en ik zelf vind het doodzonde. Uh, dat is van zomaar gasten, Leijers de Belg. Ja, dat is goed. De presentator van uh, Zomergasten moest gisteren na vijf kwartier de uitzending van het Marathon-interview stoppen. Omdat zijn gast Jolande Withuis niet meer verder kon. Vraag 6. Wat was de reden dat deze Withuis het gesprek niet voor kon zetten? Migraineaanval. Ja, goed. Dan gaan we naar vraag 7. De laatste vraag. Er kunnen nog vier punten bij verdiend worden. Uh, u krijgt de hint. Je krijgt de hint. Sorry. Over een uh, persoon. <laughs> Ik begin altijd heel uh, vriendelijk en dan uh, u. U krijgt hints over een persoon uit het nieuws. vraag daarbij is wie bedoelen wij? We zoeken inderdaad vandaag ook een persoon. Een persoon. Hier komen de aanwijzingen. 4. Ik maakte reclame met mijn wilde haren. Drie. Sinds gisteren heb ik meer prijzen gewonnen dan de verlosser. Stop. Twee. Voor en drie punten. Dat moet dan zijn, ik denk, Chromo Jojo. Voor twee punten was de aanwijzing: Volgens anderen word ik gelukkig van een hoog bankrekening. En voor één punt: Gisteren won ik bij mijn rentrée de Johan Kruisschouw. Oh. Oh. oh, Antwoord is. Oh, dik advocaat dan? Juist. Dat is het juiste antwoord, dik advocaat. Ja, voetbal, ja, sport. Maar ja, je kan net iets te snel zijn uh, <laughs> op basis ja. van jouw wijze. Ja. Uh, zes uh, betekent het. Uh, zes uh, gaan we doen. Daarmee gaan we zometeen vermenigvuldig in deel twee van de quiz. Ja. Dus neem een slok water, hou je haaks en uh, hou hem vooral hier. Show. En 1991, Simply Red, Something Got Me Started. Leon Verduinen heette juist 22 jaar student bedrijfseconomie in Groningen. Maar voor deze gelegenheid in Londen. Want uh, ja, in het Hollandhuis bekijkt hij een beetje die sport. Uh, hangt hij af en toe aan die tap. En hij doet dus mee <laughs> aan de nieuws- en sportquiz Factor 6... Hebben we geconstateerd. Je was zelf niet zo tevreden, maar ik vind het helemaal geen verkeerde aftrap voor, uh, voor het begin van de week. En je kan er natuurlijk een hoop mee rechtzetten, want we gaan vermenigvuldigen met die zes. Het aantal vragen dat je nu zometeen goed hebt, uh, gaan we daarmee vermenigvuldigen en dan kan je nog aardig hoog uitkomen. 90 seconden de tijd. Veel vragen, je moet het antwoord geven of pas zeggen. En de vraag moet helemaal gesteld worden door Dionne of door mij. Nou, dat zijn de spelregels. Ik ken ze. Zet hem op, komt-ie. De Nieuws en Sportquiz. Wie werd er tweede op de 100 meter sprint na Usain Bolt? Leek. Is goed. Welke komiek en tv-presentator gaf gisteren zijn laatste theateroptreden? De jongen? Free? Nee, Jurgen Rijman. Spanje gaat het omstreden graf van welke dictator Franco. restaureren? Dat is goed. Welke Nederlandse judoka heeft een toeschouwer geslagen die zich misdroeg op de tribune? Bos. Dat is goed. Het oefenduel tussen Blackburn Rovers en welke club ging gistermiddag ineens toch door? NEC. Is goed. Politie in welk land heeft de afgelopen dagen 137 personen opgepakt... voor betrokkenheid bij illegale orgaanhandel? Uh, China. Goed. De politie heeft een man uit Zevenaar aangehouden... omdat hij meer dan 100 keer welk nummer belde? 1-1-2. Is goed. Venezolaanse president Chavez krijgt in zijn verkiezingscampagne steun van welke Amerikaanse acteur? jean Payne. Dat is goed. De boekenmarkt in welke plaats trok ruim 120.000 bezoekers? 70. Is goed. Welke vlinder is het afgelopen jaar het meest gespot in Nederland? De Kleine Vos. Dat is goed. Een atleet uit welk land heeft gisteren de Olympische Marathon bij de Vrouwen gewonnen? Pas Ethiopië. De Zwitserse bank UBS heeft tientallen handelaren en managers ontslagen. in relatie tot het onderzoek naar welke fraude? Uh, Libor-schandaal. Ja, goed. Welke man won gisteren Olympisch goud op de tennisbaan? Murray. Dat is goed. Welke nieuwe partij kan volgens Maurice de Hond naast 50 plus rekenen op een zetel? Pas. De Piratenpartij. Van wie willen nabestaanden van Alfa aan de Rijn een schadevergoeding? De gemeente. Dus de politie. Welke filmster was gisteren precies 50 jaar overleden? Monroe. Ja, Marilyn Monroe, dat is goed. Ik zat toch in de knal, de antwoord, dus die tellen we zeker mee. Mm -hmm. um, er waren er 12 goed, maal 6 is toch al gauw 72. 72 hè? Ja, student bedrijfseconomie moet dat uh, inderdaad uit zijn hoofd kunnen <laughs> doen. Nou, uh, dat is de aftrap voor deze week. Er komen nog wat kandidaten voorbij uh, natuurlijk. Uh, tot en met zondag spelen we de quiz nog. Dus je moet even afwachten of jij ook die 300 euro mee naar huis neemt. Altijd leuk voor een student, zeggen we er dan ook bij. Mm -hmm. Maar voorlopig mee het normale prijzenpakket. Dat bestaat nog steeds uit. Dionne. Twee toegangskaarten voor beeld en geluid op Hartelijk. het Mediapark. En um, u krijgt ook een boek. Je, ik, ik kan een, het, is toch lastig. Je krijgt ook een boek Andere tijdsport. Hartelijk dank. <laughs> Alsjeblieft. En veel plezier nog hier in Londen. Wij uh, hoorden Bob van der Tak al bij het schieten uh, eerder. Hoe gaat het nu met Peter Hellebrand, uh, Bob? Ja, je ligt eruit. We hebben het derde onderdeel gehad. Het is 50 meter geweer, schieten in drie posities... Na twee onderdelen stond hij op de achtste plaats. Dat zou precies genoeg geweest zijn om de finale te bereiken. Want de beste acht gaan door. Maar uh, de trainer zei al van dat zittend schieten, die derde ronde, dat is niet zijn sterkste onderdeel. En dat bleek ook wel, want hij uh, had toch behoorlijk wat missers ertussen. Hij kwam op 380 punten van de te behalen 400. En uh, dat was bij lange na niet genoeg om bij die beste acht te blijven. Hij is gezakt uiteindelijk naar plaats 28 met een puntentotaal van 1160. En daarmee ligt Peter Hellebrand er dus uitzittend Olympisch toernooi voor hem erop. Want dit was de laatste discipline waarop hij in actie is gekomen. Het was niet zo makkelijk vanmorgen, veel wind ook. En daar hebben de schutters natuurlijk last van. En dit was sowieso al niet het favoriete onderdeel van Hellebrand. Maar... Hij heeft het toch aardig gedaan. Hij heeft een vijfde plaats behaald op de 10 meter luchtgeweer eerder. Dat was eigenlijk zijn uh, belangrijkste prestatie hier. En op dit onderdeel dus 28e in totaal. Dus uh, hij uh, plaatst zich niet voor de finale. Voor hem uh, zit het erop: Londen 2012. De Radio 1 Sportzomerbus. Kijk, ik kan me best voorstellen, ouders die hebben dit soort uh, dagen. Natuurlijk, van, ja, wat moeten we met die kinderen? Wat we met die kinderen? Dus ze sturen ze dan naar zo'n kamp uh, over het algemeen. En dan zou je ze naar zo'n accordeonkamp kunnen sturen. In Borculo is dat aan de hand en daar is de Radio 1 Sportzomerbus naartoe vertrokken, met de Bora Blekkenhorst aan boord. En de heb je intussen al genoeg van de accordeonklanken? Nou, Jurgen, nog niet sterker. Ik heb, uh, ik heb een eigen liedje geleerd. Nee, het is natuurlijk niet van mijzelf. Maar het is me wel uh, al even geleerd. En dan hoop ik natuurlijk dat ik het in één keer goed tegen horen kan brengen. Voor jullie allemaal. Komt-ie. Oh, oh, nee. Oh, nog een keer. Nog in de herkansing. Nou, ik... Ik zweer je, ik kon hem heel goed, barieken. En de zenuwen, de zenuwen krijgen gewoon fout op me. Ik bak er helemaal niks meer van. Hoe kan dat nou? Dat, dat is heel normaal. Daar heeft bijna iedereen last van. Sterker nog, iedere leerling die op de les komt, zegt altijd... ja, maar thuis lukt het wel. Dus ja, dan moet ik altijd een beetje op weg helpen... zodat ze het ook op andere plekken kunnen. Dus dat ga ik bij jou gewoon ook doen. Maar zijn de kinderen die nu straks komen wel wat beter, pikken die het wat sneller op? Want wij zijn ongeveer een half uurtje bezig geweest, moet ik heel eerlijk zeggen. Ja, nou die andere kinderen die, die pikken het ongeveer even snel op, maar die spelen al wat langer. Dus die hebben al een basisniveau en die leren nu gewoon weer andere dingen die ze op de muziekschool nog niet hebben geleerd. Ja, nu, wat, wat ik ook heel bijzonder vind, is dat jij ontzettend goed kan spelen, want ik heb je gehoord... En tegelijkertijd zei je tegen mij, ja maar ik ben docent en eigenlijk vind ik het dan niet zo heel erg prettig om zelf nog te spelen. En Marten zit hier ook, Marten is 18, die is ook een van de deelnemers aan het kamp. En die kan ook ontzettend goed spelen, maar zegt ja, maar als ik dan toch zelf moet spelen, is het weer anders dan wanneer ik les moet geven. Wat is dan het verschil? Nou, als docent zijn we altijd bezig met het uitsplitsen van, uh, van de muziekstukken, van wat voor moeilijkheden zitten erin. En waar moeten we op letten, hoe moeten we het uitleggen. En uiteindelijk komen we dus met al ons voorbereidingswerk en het en de uren die we in lesgeven zetten, komen we er niet meer aan toe om nieuwe stukken in te studeren. Dus het repertoire wat we tijdens onze studie hebben ingestudeerd, dat hangt nog ergens zo in ons achterhoofd, maar een nieuw repertoire daar komen we eigenlijk heel weinig meer aan toe. Nou ja, het, het, het, mijn repertoire is vandaag eh, Mary had a little lamp. ofwel Mieke heeft een eh, lammetje. Je gaat hem er maar zo meteen leren. Maar ik moet eerst even vertellen wat voor apparaat ik speel. Want ik dacht bij een accordeon heb je links de knoppen... en rechts heb je eigenlijk het piano gedeelte. Maar dit is een, een knoppen-accordeon. Dus het zijn eigenlijk alleen maar witte en zwarte toetsen, knoppen. Is dit makkelijker? Tuurlijk is dat makkelijker. Dat hoop ik. <laughs> wat, wat, wat is hier makkelijker aan? Nou, het ligt allemaal veel dichter bij elkaar. En het is een heel relatief systeem. Uh, dat betekent dat een beweging is verplaatsbaar. Dus ik hoef niet elke keer als ik uh, naar een andere toonsoort wil, bijvoorbeeld. Mensen die zingen, die doen dat heel vaak. Dan kunnen ze er in toonhoogte niet bij. moet het een toontje lager. Het moet dan heel een nieuwe motoriek aanleren. Omdat er andere uh, zwarte toetsen bij komen. En op knopaccordeon kun je gewoon het precies hetzelfde patroontje spelen op een andere plek. Nou ja. We gaan het eh, proberen. Ik vind het, ik vind het echt verdraaid moeilijk, want ik moet dus met links zeg maar, de accordeon uittrekken, zodat de ballig lucht krijgt. En met rechts moet ik dan de knoppen bedienen, zodat ik ja, inderdaad ook echt geluid hieruit krijg. Zullen we het gewoon nog een keer proberen? Want ik, ik weet dat ik het kan. Jullie hebben het ook gehoord. Maar echt op het moment dat ik dan live op de zender moet, dan gaat het hartstikke mis. Dan gaan we gewoon nog een keer. Yes. Nee, het lammetje, oh, dat was, het ja. lammetje dat was drie keer dezelfde. Ja, dus dat dat een... is hem. Oh. We gaan hem ik, ik ga gewoon bij jou stiekem een beetje afkijken. Even kijken, want we pakken dan een witte toets aan de buitenkant. En dan zitten er gelukkig zijn het allemaal witte en ik mag schuin naar boven. Dus dat, dat scheelt, zeg maar, want dan hoef ik niet al te veel na te denken. Nou, dan gaan we. Ja, Marten Klap. Ja, Marten, jij klap. niet, je moet ook heel hard lachen. Want volgens mij lig je gewoon echt in de deuk. Dat, dat, ja, voor je, wat voor jou een gesneden koek is, dat is voor mij gewoon zo moeilijk. Ja, ja. kom erbij. Ja, ik, ik snap het, maar ik vind het heel knap. Zo kort in een half uur, dat is uh, goed gedaan. Want wat, jij, jij, jij doet het al zo lang, je doet het al vanaf je achtste, vanaf je tiende. Ja, nou, ik hoor, dat is, dat is echt het instrument voor jou? Van ja, dit, dit is hem, dit is mijn maatje en hier blijf ik altijd op spelen? Uh, Als ik heel eerlijk moet zijn, vind ik heel veel andere instrumenten ook leuk, maar Aquanon is zeker wel, uh, ja, toch wel echt heel leuk en het is het eerste instrument wat ik speelde, dus dat, ja, dat houdt toch wel wat. 16 kinderen zijn onderweg hier naartoe. Nog, wat is het? Uh, anderhalf uur, twee uur? Dan zijn ze hier zo'n beetje, hè? Ja, anderhalf uur, dan loopt het hier vol voor uh, kandidaten van Die e factor Aha, nou dan wordt het een, een spannende week. Die e factor de A van de accordeon natuurlijk. Ik blijf gewoon nog even oefenen, want ik moet en ik zal dit liedje onder de knie krijgen. Ik, uh, ja, ik blijf gewoon nog even in Borklo met jullie op de accordeon. Nou, dat is mooi. Uh, de de, de trekzak uh, zeiden we vroeger thuis altijd. Wij gaan naar uh, atleet Robert Lathouwers. Hij heeft de halve finales van de 800 meter gehaald. Hij eindigde als tweede in zijn serie. De eerste drie gingen door. Gio Lippens zocht Lathouwers op. Robert, heb jij tijdens de race nog eens een keer teruggedacht aan Beijing, vier jaar geleden? Zo. Nou, je hebt, je hebt uh, 1 minuut 46 om na te denken. Ik heb uh, daaraan gedacht, ja. Dus daarom dat laatste stukje. Want dat was 1000ste dat, nou, ja. dat je in de eerste ronde eigenlijk eruit vloog. Ja, het was niet eens een duizendste. Het was gewoon alle drie exact gelijk. Want we hebben de fotofinies gezien en protest aangetekend. Dus we waren gewoon gelijk. Maar ja, er gingen maar twee door. En dan gaan hun kiezen. En dat was ik dus niet. Dus dat was ontzettend balen toen. Dus ik wilde er nu geen uh, twijfel over laten bestaan dat ik gewoon doorga. Ik zag je lopen. Ik denk die loopt gecontroleerd. Die weet precies wat hij doet hier. Ja, nou dat had ik ook wel.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 Volgens mij ben jij in supervorm, hè? want dat, dat bewijs je de laatste tijd wel. Je hebt veel ellende gehad, maar nu sta je er. Ja, ja absoluut. Ik denk zeker dat ik een supervorm ben. En dat, dat zie je hier. Uh, want het zijn toch 1,43 jongens, 1,44 jongens. Uh, en ik pak er toch wel een paar. En ik word gewoon mooi tweede en bijna eerste. Dus ja. En daar ging ik niet eens voor. Ik bedoel, ik ging niet volle bak voor de eerste plaats. Maar dat ging zo makkelijk. Ik liep er zo makkelijk naartoe. Dus uh, ja, ik ben wel in voor hem. Hopelijk morgen ook. Ja, de strategie, hè, voor die halve finale. Wat gaat die worden? Nee, ik heb geen strategie. Ik vond vandaag ook geen strategie. Je kan van alles bedenken en jezelf helemaal gek maken. En dan blijkt dat zo'n race helemaal anders loopt. Dus uh, gewoon lekker daar gaan staan. Achter die gast staan en vertrouwen op je eindschot. Morgen de halve finale van de 800 meter. Robert Lathouse en misschien wel meer. Tom van der Dekker is aangeschoven, ja. de want uh, we mogen ja. een beetje klagen. We gaan de laatste klaagweek in. Hè? Dus uh, als je hebt opgespaard en je wilt nog wat... dan is dit uh, de laatste olympische kans, zeg maar. Nog zeven dagen op 0800-1101. wordt nog wel eens wat geklaagd over de keuzes... van wat we wel en niet uitzenden en op welk moment. Maar goed, dat zijn ook gewoon keuzes. Dus je kunt niet iedereen tevreden stellen daarmee. Maar gemiddeld komen we er wel uit met de mensen. Dus klagen, vragen mag allemaal nog steeds. Olympisch klagen, lekker buiten gaan we zitten. Maar die rasen. keuzes, dat is een beetje de rode draad... Van ja, bedankt. de laatste dame. Ja, dat zijn mensen die hebben hun eigen sport. En dan als je van paarden houdt en je ziet rennende vrouwen, dan word je boos dat er geen paarden zijn. En als je van rennende vrouwen houdt en niet van paarden, ben je boos dat je paarden ziet en geen rennende vrouwen. Dus het gaat altijd ergens mis, zeg maar. Hè? Gisteren ja, ja, bij de marathon ja, ja. bijvoorbeeld. Ja, ja. Nou ja, goed, het is natuurlijk wel zo. We, we zeggen dan wel van want op internet kan je wel schelf een soort ja. regisseur spelen. Maar ja, niet iedereen is natuurlijk uh, daarmee. Er zijn mee. ook soms mensen van de leeftijd die, die je Precies. niet helemaal naar het internet meer moet verwijzen. is dus nee. niet, niet handig, help je nee. ze niet mee. Nee, goed, dus ik snap dat probleem wel. De televisie uh, heeft het ook niet altijd. Het, voor het, zeggen. Nee, dat het gaat ook niet om fouten of zo. Maar het, soms is het ook heel verhelderend om het even uit te leggen. Op 0800-1101 Olympisch klagen. Nu uh, hij gaat hij dat, dat altijd op het terras doen. Ja, uh, oh, Een uh, ja, Speciaal lijntje met Hilversum. Dat wordt dan onder die zee doorgetrokken. En dan <laughs> kan je dus bellen in Hilversum op dat uh, bekende nummer 0800-1101. En dan straks tegen half zes is het hier te horen via de Radio 1 Sportzomer.